of my middle class aims Come visit my cozy construction But like any living being My middle name spells destruction Next I fell for your careless seduction A rare talent you may claim That pushed me to change myself Beyond change. so Goedenavond, lieve mensen. Welkom bij ons Rock Roll Café. We zijn weer geopend van 8 tot 11 vandaag. En wie hebben we hier? Wie is ons café binnengelopen. Margo Mauro Pavlovski, hemzelf. Welkom. Dank je wel. Alles goed, Maro. Zeer goed, ja. ja. De kerst goed doorgekomen? Ja, eigenlijk wel. Uh, minder gedronken dan ik dacht. <laughs> Dat ik zou gedacht gaan hebben of zo zeg je dat? Ja. Dat is verwacht, minder dan je Dat was vrij sober. Vrij sober, maar ook niet nuchter. <laughs> ja. Maar morgen is er nog een. Oh ja, dan, is, avondje, het, hè? dan is het. Dan is uh, de Solvesterfe, ze dat, hè? Is dat niet? 31. Ja. ja niet 31, meer? ja, dat ja, op, ja, klopt. Inderdaad. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. ja, dan ga ik zo. Ben een jeugdvriend die ook in Antwerpen, van Limburg naar Antwerpen is uh, verhuisd. En morgen ga ik daar samen met zijn familie gezellig. Gezellig feestjes. Ja, ja. Feestjes, feestjes vieren, feesten gewoon. Ja. He? Zo iets, hè? Ja, whatever. Zeg, Maro, we hebben jou eigenlijk gevraagd... Allee, heeft jou gevraagd... Uh, om uh, wat met ons hier uh, te lullen over ja. muziek. Want je hebt me er juist verteld dat je heel goed kan. Ja, maar <laughs> eruit lullen. vooral. Uh. <laughs> je hebt juist een plaatje gegeven uh, aan Philippe. Uh, ah ja, dat is uh, een van, van mijn grootste voor, uh, invloeden... Mm -hmm. Op is Eddie Van Helen. Van Hele zijn band, uh, met Hot for Teacher. Dat is uh, een nummer dat ik nooit uh, be ga worden. Dan gaan we dat eens opzetten, hè? Yeah. Hij was echt op een bal hè? Dit was Helter Skelter... Amai, Helter Skelter van de Beatles, sorry. Margo, heb jij iets met de Beatles? Ja, ja ik uh, ben opgegroeid in een uh, beatles secte. <laughs> mijn uh, nonkels en mijn pa en zo. Die, ik kom uit een muzikaal uh, familie. Dus uh, ik ben het echt uh, het vrucht van, van een bandje in, in uh, Limburg. De nonkels van mijn... Uh, de broers van mijn moeder en mijn pa... Die dan bas ging spelen. Eh, en die was constant muziek. En vooral de Beatles. En dat is echt... Uh, we zijn allemaal Beatles fanaten. Maar dat is ook wel heel goed. hè was het eigenlijk. Ja, liever dan, dan wel goed gebreen <laughs> Dus je moest ze goed vinden. Ja, maar ik vond dat... En als kind vind je dat heel goed, vind ik altijd de Beatles. Dat, is zo, dat is zo... Toegankelijk, hè? Ja. Ja, ja maar ook, ook de latere periode dan? Of... of, of... Ja... Want dat vind ik dan de interessantste periode eigenlijk. Dat ja, dat, ja, uiteraard. Ja, ja. Maar ook de beginperiode, dat is ook, maar ook inderdaad die laatste. Maar toch straffen ah, straf bij het Ja, absoluut. Uh, absoluut zeker. Pooh, weten uh. um, Wat is het volgende dat we eigenlijk gaan, uh, gaan beluisteren? Dat uh, ja, uh, is voor mij, Hallo. Notes ja. <laughs> ah, well, ik, uh, ik, uh, ik ben dan zelf ook professionele muzikant En ik kom wel eens ergens Oh, you think? Ja, je ga het niet zeggen, maar uh, <laughs> Ik speel met Deus in Ierland En uh, je komt daar zo met een tourbus S'morgens uh, aan, niks te zien En uh, zo je komt maar buiten En je ziet al die, die, die kleedkamers Overal hetzelfde, Pukkelpop of Ierland is dan hetzelfde En op een gegeven moment, ik zeg Oh, het is niet waar zeker Daryl Hall. Is Ja, dus heb ik. Tom en ik is ook een, goor, een grote val van hemsnoot, hebben een, een selfie met hem gemaakt. Right. Ja wel, <laughs> <laughs> En die was super sympathiek. Die had zo'n manager. Dat was echt zo'n van, van de Sopranos. Na na na na na na pictures. Ik dacht, die, die komt later. Die is echt zo van de Sopranos, of zo echt zo'n een maffia. Na na na na na na No picture, met no En op een gegeven moment kwam hij eraf met zijn familie en zijn dochter en een fantastisch hele familie. En Tom die is dan zo wat meer uit uh, de dan meer. Hey, mister Hall, can we je tegen picture? en die zo. But of course. Ja, en die ene die, die, die dat dingen, zien, is wel oh, ja, afgedaan ja. en dat op de optreden was fantastisch Van, en dat kiekevel. was alleen Daryl Hall, want ik heb ze ook in de rivierenhof Hall Oates gezien, dat was ook fantastisch twee jaar geleden sinds. Was je ook daar? Nee. Dat was ongelooflijk goed. Op het laatste natuurlijk een half uur. Niemand klaagde daar. En dan schijnt. Kun je niet meer, niet meer, niet meer niet niet te kaken? Want die mensen kenden die de werk zeiden van. Ja die was dan toevallig. Kwam die met zijn taloor voor het eten. In dezelfde plaats. Dat is niet de bedoeling. Oei, niet in dezelfde dinges. Ja, ja. Maar wel, maar wel op uh, podium. Op, because your kiss is, is my man, man. He's my best friend. Yeah. American style. That. Well, that's, that's, zetten, yeah. Ja. Merk aanstaan. Goede Dat is wel het opzetten, hè? Geweldig verhaal. And you're going too far, because you know it don't matter anyway.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 Ja, legal. weer Zo'n beveiligingssysteem van Wasland Security. Kom, we zijn riebe de Bie. Waasland Security geeft inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be Doe het vandaag nog. Hé, hey, zeg, we zo'n dag vandaag. Chef, ik heb echt geen gusting om te koken. Zeg. Ah, wel, wel, die is dagschotels Pascal. Er hebt monden alle ogen van zeten. En de prijs daar valt goed mee, zeg. Dagschotels Pascal. Telefoon 04 86 24 12 16 of via mail bestel at dagschotelpascal.be. En ze brengen het nog een heute En, wel, en uh, we kwamen bij de nodige boodschappen die we moeten uitzenden. Nee. nee dank, dank aan alle sponsors die uh, dit uh, mee mogelijk maken. En Margo, ja, ik heb uh, bij timing opgezet het eerste nummer op Pocket Revolution dat weet ik niet het eerste nummer op Pocket Revolution shout out to het dagschotel met Pascal trouwens ah, ja, ja, ja. echt hey. hey, een lekkere schotels ja? well. uh, <laughs> en uh, ja wat heb je eigenlijk met dat nummer? je hebt dat gespeeld <laughs> bad, bad <timing? laughs> ja. ja ik heb dat wee die, die, wee wee heb ik zelf, zelf dan uh, uh, ge, uh, gevonden of zeg je dat uh, nee ja en ik weet nog heel goed dat we in, in de studio in Brussel in, in, in de ICP en aan met met de band en we wisten direct dat dat knalnummers zijn je voelde dat direct mm -hmm. ja. maar dat is ook een ja. is echt Op, een van mijn favoriete in. deze nummers moet ja. ik zeggen ja echt ja. <laughs> en uh, ja Yves je hebt uh, iets uh... Je hebt het volgende iets gekozen. <laughs> sorry, ja. sorry, ik ben daar een beetje. Ja, ik, ik denk dat mijn de micro misschien iets te hard staat. Ja, ik weet het niet nu, zeker. Oké. Okay. Uh, ja, het nummer dat ik meegenomen heb deze keer is een, is een live versie van uh, uh, Prince and the Revolution en dat is uh, Take Me With You. En, maar als ik me niet vergis, heb je dat ook al meerdere malen uh, live gespeeld in, uh, in uw One-Man-show, zal ik maar zeggen? Ja, en, ja. ja. ja. Altijd, altijd leuk om te spelen denk ik en, en, en Ja ik, vind, ik ben ook een gigantische prins fan hè. Ja, ja, ja. ja oké okay. Maar dat nummer vind ik ook heel heel knap Ja Het was van de live uh, uh, show Die dan over heel de wereld is, uh, is uitgezonden geweest in, in 85 was het denk ik Ja uh, dan was hem echt wel ja. op zijn, op de top. Ik vind dan de uh, Purple Rain uh, ja. is de piek. Ja, ik, ja, ja, ja. Veel, veel verder dan dat gaat hem ja. ja gaat en daarna nog wel veel goede dingen. Tuurlijk, hè, hè, maar, hè, absoluut, maar toch, absoluut. dat was de magie. Dat, ja, dat ja, ja, ja. <tomt> <tomt> was, uh, was echt uh, echt fantastisch. Uh, ja, Nadja, ik zou zeggen uh... hit it, hit it baby. We ik heb hem al hier lang niet meer gezien. En op de schoenen dag kwam we met ging, toen hem toen hebben we de uit het stad vergeten. Ik kwam van een klein mannen moots toen de breng. Jawel, ja wat, aan de gang direct. Ik keek een keer rond, ik zei, hij dat is in de club we zaten hier de spalips aan de kop. Van binnen is een boeg, van en is een mat, koepelop, koepel is zat. Toen pakte ik bij mij en we gingen op café. Wuit Venkers zaten niet als gewoon met dam. We trokken hem maar zoet en ik zei nogal, allerlei. Madam drink toch een koekje mee aan mij. Ik zou er kang zijn, kan je ik gewoon Ja, dan bij Jangsen zat erin. Toen zamen mannen mannen mooi, trek het niet te lang. We zijn al lang. In de strank. Boebloren sap, er zit er al een ander vaart in mijn bad. Van binnen is een boet, van water is een nat. Zeg, heb je geen Zeg, is hij helemaal? Ba. 300 frank. Wa? 200 frank? Maar jongen, daar fies je kost dit ding een Ja, wat, doe. Zij goed gaan, ja, wat lijkt om je zes mee, hè? Ikke? Belangen niet? Lek het gaan we rood, hè jongen. Uh, pardon, er is er een klein probleemje. Uh, kijk, we zijn wel wie twee werkmeisje. En uh, het was voor een keer te vroegen of dan we wilden zo meugen poefen. Poe. wat? Blijf, wat zei ik ze? <laughs> ah, wel, ze zei dat je van poefen doef wordt. Poepalo, poepalo, poepalo. Als een oude vaart in mijn bad Van binnen is hem droog, van boord is hem nat Poepelo, poepelo, de zat Toch alles is oké, okay. we wow, gooit dat café Als we lopen zijn we rap achter de noek Voor ooit er stond er niet eens een ruis van een wenk. Dat gasje was natuurlijk niet content hey, hey, hey, We kregen de wat peren, we kosten ons niet weer Want kijk, we worden nog hoe zat ik zei nog hen erop te bekijken, ons schoen me meer, Want hier zie de gang nu me meer Poeperloop, poeperloop, poeperloren zat Toen zit er als een olofaat in mijn bad Van binnen is een droei, van boven is een nat poppeloop, poeperloren zat ja uh, dat was dus een keuze van Baro popoloer popoloer popoloer zap. ja ja ik ben een, zoals ze zeggen een crate digger uh, platenwinkels en dan zo uh, de vinyl uh, gekeken en uh, dat was een, een halve uh, mythe dat die plaat bestond popoloer popoloer ik had dat wel eens, gehoor, eens gehad eens gehoord en ik dacht van als ik dan moet ik van dan op een gegeven moment Um, Raiders of the Lost Ark, Rihanna Jones, denk je zo. Ah, gevonden voor, voor 50 cent of zoiets, niet meer moeten hebben. En voilà, bij deze. Ze. Bij deze. Ja. En ik, ik weet niet hoe lang het al geleden is dat ik deze nummer nog heb gehoord, maar ik ja, dat, dat, dat. dat is echt het ja dat, was, ja, dat was vroeger wel een beetje een cult-hit, zal ik maar zeggen. Uh, ik kan niet zeggen dat het overal gedraaid wordt, maar ik ken, het, ik ken het wel van, uh, van vroeger. En ik ja. ken het ook wat is dat je op mijn zin? Ja, je dat Ik dat ook wel wilt. In uw, uh, in uw setjes. Ja, en het volgende. Um, ja, dat is ook nog iets van u, Margot Dus, dus een, een, een Gengse. DJ, hij is een van de pioniers, trouwens, echt waar, van, uh, in België, van uh, de DJ in de jaren 60, jaren 50, in een paar jaren 60 toch wel. Met een pa, die speelde dan ook in een bandje. Uh, in, in waterscheien, waar die Keet, die heette dan uh, ik weet niet meer hoe uh, hij heet Texas of zoiets en uh, dat is een rare, Genk, Genk is sowieso uh, next level, maar, uh, maar de CT voilà en uh, daar was hij uh, DJ, en hij zegt dat hij de eerste is die twee platenspelers samen had gebracht, om dus dacht oh, van joh. een plaats van op te zetten en hij zegt van, hij, hij gaat er waarschijnlijk eens er op dat moment in de wereld, ook andere mensen die idee hadden. Maar zeg dan, ik ben de enige, de eerste DJ, die met twee platen eruit geeft. En hij had al oh ...die had ook een vliegbrevet vlieg, uh, gehaald... ...om dan bijvoorbeeld naar Antwerpen te gaan... Uh, uh, do, do, do, ...en met een bakplaten platen. Hè. Nee, zo, uh, met een vliegmachine. Vandaag, van. Ja, dat was eigenlijk de like maken <laughs> ...Dimitri Vegas van toen. Hè. Toen, hè, dat was uh, de jetset <laughs> En ik, ik, dacht, ik dacht... ...ik wist niet aan hoe dat hij van Genk was... ...en ik, via via hebben die ontmoet... ...en heb ik daar ook iets mee gedaan... ...en uh, een uh, plaatsje mee gemaakt... ...en... Uh, dat is een nummer wat ik nu ga, uh, wat ik ga laten horen. is een singletje dat heet DJ a En ik heb ook een ander, de, de Nederlandstalige geplakt. maar het maakt niet uit. De, de Engels is beter, omdat zijn in Engels nogal wel speciaal is. Oké. Okay. Oké. Okay. I play those records that people like to dance to. All kinds of music. From soul to tender love songs. I myself and join in the fun instead of standing behind those ever-turning turntables dedicated to your favorite guy. Oh, I hate that record. Chance. Can't you see by the way I look into your eyes that you mean more to me? More than just a girl who requests her favorite record. Well, maybe it gives you satisfaction to be a popular She DJ. Je geeft omdat het moet Maar geven uit liefde is wat wonderen doet Uit liefde voor jou heb ik een gouden raad Ik hoop dat je luistert en leert waar het om gaat Geef met je hart Dat geeft warmte Dat geeft kracht Geef met liefde Liefde is warmte, en warmte doet oh zo goed. Geef warmte, geef liefde, in alles, maar ook in alles wat je doet. Liefde geven en warmte krijgen, dat is hoe het moet. Zo eenvoudig, maar oh, zo goed. Ook mijn vader leefde zo. Hij was een zeer, zeer gelukkig man. Gewoon met liefde te geven. Heel eenvoudig. Zo eenvoudig als maar kan. Met je hart, in alles, maar ook in alles wat je doet. met je hart. Oké, okay. <laughs> dit was dan... Mauro, hè? Aanvalazen. Ja, de muziek <laughs> Ja, de muziek is eigenlijk ook een cover van een of andere oude... Uh, um, ik weet niet meer wat, maar Joe Berluck. Uh, die is dus een genkse uh, DJ van vroeger. En die, die tot in, met zijn plaatjes tot in New York, kult uh, figuur ja, uh. is. Amaii. Met dat Engels. Met dat Engels, ja. Dat Genks. Genks. Genks. Genkels. Genkels. Ja, genkels, ben geen Ja, Het volgende uh, liedje dat ik ga opzetten is uh, De Mens. Uh, met Jeroen Brouwers. Iets over te zeggen. Hey, ik ken oh, vrij van de Linde. Nee, ik ken uh, uh, van... Want Irene, ja. dat was de nicht van mijn ex-vriendin. Oh! Eh, hey, story daar. Hula, hula, hula. Ah. Even ja. dag allemaal daar ja, ja. ja, en uh, dus Irene, die ik ken ze. Dat is, dat is de, de nicht van mijn ex-vriendin. Uh, en zo heb ik Frank ook leren kennen. Die was ah, toen nog journalist. Uh, to ja. Fantastisch, keel. Uh, en hij zei van, ja, ik heb wat demo's. ik zei van, ik, ik, ik, dat is supergoed. En was, dit is mijn huis, kwam dan toen. En uh, ja, ik was daarbij toen, die dat nummer, Irene en zo. En ja, dat is, binnen twintig jaar gaan ze zo waarschijnlijk zo'n soort van uh, VTM serie uh, maken ja, als we, als we dan ja, toch aan het troppelen zijn ja. en dan ja, de, schijnt de, de laatste vriendin van, van, van, van Frank was, was van, vanuit de buurt ja, hier, ja, ja. Tamara, ja. inderdaad ik ah, okay, denk dus ah, niet, is gekend, ja. je je is niet, niet alleen, ik ga er niet te veel over uitspreken <laughs> maar ik denk niet dat dat heel lang heeft geduurd maar, ah. maar jij bent toch eens uh, jij bent ook geweest op dingen hè? op VTM de best ah met de kreuners? Ja. ja ja ja ik ben een grote fan van de kreuners. ik vind dat fantastisch ja, ik zeg, ik... Die eerste drie platen is dus, en de Taiga s'nachts, de, de, de, de, de kouder fantastisch mm -hmm. Wah, fantastische band ja dat, dat, uh, dat was fantastisch dat was plezant om te doen ja ja waarschijnlijk en ook nog eens Er uh, van achter eh, in een AB uh, ik zat daar van achter in de, in de back, backstage zo maar ik dan ook die zaal die was gelijk uh omgebouwd in een uh, gezellig... Ja, ja. En die, die, de kreuners wisten van niks, hè. Die wisten wel wat dat, wat dat ging zijn, zo'n mensen die een oh, cool. tribute gingen doen, maar die wisten niet wie of wat en die zagen dat ook niet. Uh, en ik heb ook een nummer meegeschreven ooit, Meisje, Meisje. Dat was zo later latere plaat. Ja, geweldig. Maar welk nummer heb je toen gekomen? Ja, ik heb uh, nog een stijl. stijl. Stijl. Ik zou dat moeten nummer ja, Stijl, ja. <laughs> Ik heb gezegd, wow, wat moet ik maken? Wat maak je, hier? snel, wauw. Ik ga de mensen opzetten, dus maar, is dat goed? Het is heel goed zelfs, ja. In een nat land, bij een bosrand... Heb ik hem ontmoet in een huis vol fraaie schimmels? En vuil ondergoed, Jeroen Brouwer schrijft een boek. En hij weet hoe dat moet. Jeroen Brauwe schrijft een boek, en hij doet dat goed. Elke ochtend eet hij zwijgend. Een plak melancholie en hij botert triest beschuiten in dienst van het genie. Jeroen brouwen schrijft een boek en hij weet hoe dat moet. Jeroen Brouwen schrijft een boek en hij doet dat goed. Men zegt dat schrijven genezend werkt, ik weet het niet. Word je zelf niet verslaafd aan dat poëtisch verdriet? Boek als doek voor de bloeden, ha, ik weet het niet. Zet je niet de dood op een kier, of leef je ergens anders niet hier? Ben je er nog of besta je alleen op papier? Door de takken, door de blaren, de stukken van het bos. En de schrijver stelt geen vragen, hij weet hoeveel het kost. Jeroen Brouwer schrijft een boek. Hij weet hoe dat moet, Jeroen Blauw schrijft een boek. Hij doet dat goed. Jeroen Blauw schrijft een boek. Get crazy Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. En ik uh, die bleef je maar uitleggen. En dat is echt... Uh, we bleven aan je lippen hangen. Gezellige uh, ja, ja, verhalen. Uh, dat waren de Sex Machines. Danny Mommen speelde daarbij. Wie nog? Uh, Jan Weigers, die bij mij bij de grooms uh, speelde. Wow, en de mijn songs van mijn Head ook uh, het bas speelde. Oh, dat, is dat, is, dat is ook Jan Weigers, ja. Ja, ja, ja. Uh, ik heb trouwens... Uh, ik heb gezegd dat ik zo voor, bij Jeroen... Uh, Meus, die gaat zo'n programma maken met uh, een uh, met koken. Met koken, koken, inderdaad, met koken. Nee. Oh, wij zijn al die, al die muzikanten. Oké, okay, we zijn er. Ah, koken. Oh, sorry. Uh, Sorry, ook, maar ook goed, hè. koken met kook. Hey. Zo, veel hey. je gedaan. het gedaan Dat programma duurt dan zo één minuut <lacht> Dat is een topkerel, Jurgen Noostrom ik, to, speel, ik speelde met mijn band onlangs In Leuven, en die was daar En, en Massimiliano, een vriend van mij uit het Lindemann het, Die is goed bevriend met hem En uh, ja, die, Jeroen is echt dus een fantastische gast ja. mm -hmm. <lacht> Ik ga even een jingle opzetten, vrienden Oké okay, dan handige arie of twee linkerhanden Handyhome DHZ Saniver heeft voor elke klus het juiste materiaal in huis zagen, boren, schilderen of vijzen, wat je ook nodig hebt je vindt het bij DHZ Saniver Molenstraat 195 in Kruijbeke, ontdek al onze producten en promoties op Ise, De Niveau, hoe is het? Slecht hè, he. er is een leiding gesprongen en nu staat mijn hele huis onder water. En als er van de verzekering geld moet krijgen, man, man, man. Oh, witte, vorig jaar heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt. Maar mijn agent Verbraken en Partners die heeft dat allemaal geregeld. En op een minimum van tijd had ik mijn geld terug. Bij Verbraken en Partners kijken ze welke verzekering er het beste bij u past. En weet je wat, nu betaal ik zelfs nog minder dan vroeger. Dan moet ik daar eens dringend te werk van maken. Verzekeringen, verbraken en partners. Onze lieve Vrouwplein 25, de Kruijbeke.